Geef je toe mijn underdrive adres? Ja, ze vertoonden dat toch niet aan trouwens, als ze er maar een dak boven op hun hoofd Allee. Ik ben zo content. In my car, over there. Ja, ja, Bedankt, Veronique. Waar, hij ziet bedankt. Zijn, nou dan af en moet Dat soort. <laughs> zijn er genoeg die naar hier welkom komen, nee? zeg, peoples, Bye people. Hey. bye bye, bye bye. Tot er eindelijk van de worden jood. Ja? ja, Ja, de politie dat vreemt u. geen en onder andere op. vallen. Gino paren. toch. O, een keer kalmen. Ja, wij wonen hiernaast, ziet u. En mijn man heeft al een paar keer aan de burgemeester geschreven. Ja, over de mensen die hier wonen? Wonen? Ja. Huh, de horenkruppen wil je zeggen. En wat doen vele? Het is geen die dat met Het is hier ook dat je hier ziet. Allee, bezig toch. Want die gasten daar allemaal in mijn koor. Ja, we dachten dat mevrouw Vink hier een appartement had. Ook, Ja. En dat is geen zuivere koffie tussen haar, en die vreemdeluizen, Je moet dan niet in lopen. Gino, alsjeblieft, moet je dan niet mee. Die heren zullen wel weten wat ze moeten doen. Die vullen profiteurs het land uitzetten, Dat moeten ze doen. eens sleurzaam is God genoemd benauwd om samen tussen zijn eigen straten te lopen. stop nu over te Kijk je dat. Wat is er? Die auto, je stopt ineens. Dat is het, dat je moet dan. Vinken? vinken? Wie een anders. Zie je het aan de pas? restpas? En jullie weer, hè? Kom aan, Guido, Achteraan zie wat kan. Dat zit niet juste met hem Ja, ze noemt Jacob. Hamazire werd naar Benion en Kaffi voortgezet. Wat beziet dat mensen om op de vlucht te slaan? Ja. wat die kleine racist daar juist zei, zeker. Haar contacten met vreemde luizen. Zal ik assistentie vragen, Peter? Nog niet. Ik kan maar langs één kant weg. Mm -hmm. De Gentpoortstraat. We halen ze zo in. Ja, en aan de Gentpoortbrug staat er altijd een van ons het verkeer te regelen. Ik, ik zal hem oproepen. Ja, ja? Wachten, zeg ik. Wachten. Voor ze dat op de centrale gesnapt hebben, hebben we haar al. Ja. ja daar zie je. File. Bijna altijd hier. Daar had ik op gerekend. Mm. Ja, en ginder staat ze, Pieter. Een auto of tien ver. Zie je dat? Ja, ja. Oké, oké, oké. We zijn weg. Kom. Pieter, wat ga je doen? Nou, alles sinds niet in de rij blijven staan. Hier over het trottoir. Nee, godsnaam, Pieter, daar ga je niet door. Jawel, jawel, is, Want dat ga je niet lukken, Pieter. Pieter, dat ga je niet Ah. Jezus, ik heb het nog gezegd, hè. En het is dan nog een Mercedes. Zeg, hé... Godverdomme, ze vier dubbele zot. Wat is er vriend? Zijn nee, hebben ja, ja, blijven wedstrijd ja, ja, gehad. Ja? ja, het is al goed. Al goed. Mijn botten, godverdomme. mijn spiegel ik trap heel mijn zijkant vol krassen. Dan wordt toch een hè? Pieter, Pieter. tot? Ze is weg hè? Ze is weg. die ja, ja, die is pas. Die is pas Geef haar zie nu maar door. Nee, ik probeer ik heb het wel tegen u, hè. Godverdomme, ja, ja. ik heb die auto nog maar drie weken. En wat gaan we ja, daar aan doen? Ja, wat gaan we daar aan doen? denk je, Ja, ja. ja. De politie erbij, bijna. Ah, ja. Gaat het met ons kunnen doen, hè? Echt? Echt? Hier. hier. Zeg eigen hey, Malken, zal ik eens wat krassen op uw voorkant zetten? Zal ik dat eens doen, hè? Handel uw portefeuille boven, kom vriend. We gaan dat hier eens regelen, doen. Hier is het, kijk, eens. eh, Zeg, dat we een Mercedes, vriend. Dat is een Mercedes, zijn. in Lada, hè. Dat is een Mercedes, hè. Bez Oh, hè? Ja jongens. Zo'n gezicht ook. Uit. Oh, zo voor minder. Peter oh, en ja. Mercedes Cabrio. Uw verzekering zal lachen oh, ik heb het zo kunnen regelen. Anders zal die zeven nog op de bureau. Oh, maar zeg, meneer, heeft geld. Van die subito. Van verleden Ai, week? Ja, natuurlijk. Dan zal er nu niet veel meer van overschieten. Toch nog genoeg om dit te kunnen betalen. Oh ja. Hassischwester, restaurant Malzerbe. Ja. Waar is de tijd? Weet dat? Ja, als gisteren. Als ja? gisteren. We zaten toen aan dat haftje daar. Hij uh -huh. nee, droeg zo'n rood ding zo. Een overgooier heet dat, Pieter. Als het overgooier. Ja, ja, overgooier. <laughs> als je een eerste afspraak hebt met een knappe griep, dan, dan zit je niet te denken wat ze juist aan heeft. Dank u wel, mevrouw. Als oofdschotel hebben we voor u met pistache gepaneerde lamsmootjes, mm -hmm. versierd met jonge bladspinazie en het geheel overgoten door een lichte tijmsaus. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u wel. Smakelijk, madame, ja, Dank Mmm. Oh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Mm. Mm. Heet je zeker dat die ene subieter zal volstaan, Pieter Kamp? Eh, dat is nog maar een begin, hè? Hoezo? Oh, wait and see. Nou, het is nog lang. Smakelijk. Mm. Zeg, Pieter. Mm -hmm. Heb ik u al verteld dat ik met Jean Torfens ben gaan praten? Ja, echt, hè? Wel, ik heb nu zo mijn eigen theorie over de dood van Adriaan Winken. Mm -hmm. dat de zorg. Wel, hij en Jan en nog een aantal mensen uit hun omgeving zijn godsdienstfanatici. Ja, dat was mij al wel duidelijk geworden. Jan, zulke mensen zijn tot de meest extreme dingen in staat. Hè? Ik bedoel in verband met zelfkastijding en zo. Ja, ja, ja. Nou, dus zich bijvoorbeeld laten vastbinden en pijnigen is geen uitzondering. Ja, uit vrije wil onder een stapel boeken gaan liggen, dus ook niet. Nee, dat ja. ben je niet. Vinken was op zoek naar Loutering. Hij was bereid om offers te brengen. Met andere woorden, hij verlangde naar pijn. Hevige, ondraaglijke pijn. En die dwangbuis dan? Die kan het toch niet zelf hebben aangedaan? Ja, Anwil daar heeft volgens mij Torf zijn bij geholpen. En ook met die kleefband over zijn mond. Die moest beletten dat de buren zijn gekerm zouden horen. Ze ja, heeft hem dus Willis, eens nilles vermoord. Ja en nee.